Dat stond... Uh... Nee, dat stond in Zwaneburg. Oh, okay. Dat was uh, dan... een clubhuis. Ik... Dat werd door iemand... Had dat achter zijn huis of achter zijn bedrijf neergezet. Okay. En het fungeerde eigenlijk als een... Uh, nou ja, zeg maar als beetje een soort... Clubhuis. Een beetje een horecabedrijf waar dan gekaart werd en zo. Maar had in verband met drankwet... Uh, drankvergunningproblemen moesten ze dat uh, afbreken. Mocht dat ja. niet meer. Ja, ik, ik dacht heel even aan de toko, maar... Nee hoor nee, nee. nee. Dat, nee, dat, dat is, is al lang al... geleden. Dat is heel erg lang geleden. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou, heel erg leuk dat u hier bent. Ik vond het ook ja, erg leuk. Ik vind het nog steeds leuk om u zich hier te ook zand voor te voelen. En ik zou zeggen geniet nog vanavond. Vile okay. bedankt. Dank u wel. Se amore, quando se Maria su vela quando se maria Llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de conferencia Amor bondele, en el pasado Vendele, vendole, vendole, bendole, vendole Bamboleo, Bamboleo Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Jola, prende a vivir así. Porque mi vida yo la... We zijn nog steeds op de zeer gezellige uh, nieuwjaarreceptie van de gemeente Zandvoort. Al waar uh, 22 participanten aan meedoen. Ja, naast mij staat meneer Wiedijk, voorzitter van het Rode Kruis Zandvoort, als ik het goed zeg. Helemaal correct. Welkom. Uh, Dankjewel Ben. Het Rode Kruis uh, doet inmiddels al drie jaar mee aan, uh, aan de receptie. Vanaf Die het begin is, uh, waren we erbij. Uh... Ja, uh, er de, de, de valt een beetje wat om. Uh, we gaan gewoon even door. Die lamp blijft zo staan, heren. Jullie doen al drie jaar mee. Klopt. Uh, dus jullie zien het nut van de algemene receptie, neem ik aan. Absoluut. Uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, we, we, we nog steeds buiten deze jaarreceptie ook onze eigen jaarreceptie hebben. Omdat we toch een uh, groep van een 66 tot 80 vrijwilligers hebben die uh, ook... Uh, nou ja, die, die eigenlijk bij wijze van spreken nooit hier aanwezig zullen gaan uh, zijn. Dus het vervangt niet onze eigen receptie. En we doen het graag uh, erbij. Want uh, ik vind het een heel goede uh, aanvulling op het feit dat uh, je elkaar toch eventjes wil zien. Uh, helemaal aan het begin van het jaar. Uh, we hadden de laatste tijd... Uh, Probeerden je een datum uit te zoeken voor je eigen nieuwjaarsreceptie. Uh, dat, ...dat de eerste drie, vier weken van januari al bijna afvielen... ...want dan ja, was er nou. altijd wel een andere ja. receptie waar je naartoe moest. Ja, dat is ook een beetje het idee van deze receptie... ...dat je uh, met zoveel mogelijk Top. mensen een aantal verenigingen bij elkaar hebt... ...waardoor je versterkt en een betere uh, communicatie krijgt tussen Top. alle verenigingen. Ik vind het een heel goed, uh, heel goed initiatief wat er uh, gemaakt is... Want inderdaad we liepen van receptie naar receptie. Je kwam steeds dezelfde mensen tegen... En dat kan ook best in één keer, uh, daar is niks, uh, niks tegen. We hebben hier overigens ook een buitengewoon prettige gelegenheid uh, gevonden, want uh, het was de afgelopen jaren toch een beetje zoeken naar ja, waar, waar, waar doe je het nou het lekkerste ja. met zo'n uh, grote groep. En uh, ja, ik zie dat we nog een stukje uit kunnen breiden. Want er kunnen een paar <laughs> auto's uit en dan zijn we nou, nog groter ik, uh, hier ik zo. Doe dus. ook een, <laughs> ik doe ook een stuk van deze organisatie. En, uh, ja. <laughs> ik heb ook moeten kijken naar een, een locatie. Dit is een locatie. Dit is een geweldige locatie. Zijn er voor. nog uh, speerpunten in, uh, in het Rode Kruisleven voor dit jaar? Nou, wij blijven natuurlijk uh, paraat voor iedereen. Uh, de Rode Kruis is aanvullend op. Uh, de professionele hulpdiensten, zoals ook eh, aanvullend op eh, brandweer, eh, politie en, eh, en eh, ambulance. En we hopen natuurlijk altijd dat er niks gebeurt. Maar ja, stil, en heel voorzichtig in ons hart. ...zijn we toch degene die hulp willen verlenen. Dus ja, dan, dan moet er wat misgaan. En ja, dat hoop, ik, dat hoop ik toch echt niet in nee, Zandvoort. Nee, nee, nee. Maar het is wel zo, uh, zeker Rode Zandvoort. Zandvoort... ...heeft een zeer goede naam uh, in de gemeenschap van Zandvoort. Jullie zijn altijd paraat? Wij zijn altijd paraat. Uh, we zijn met veel plezier uh, en met veel vrijwilligers uh, altijd bereid op het circuit. En uh, dat is toch een van onze uh, hoofddoelen... Uh, maar er komen gelukkig steeds meer activiteiten in het dorp bij, waar we ook voor gevraagd worden. Ja, en een van de dingen waar we ook voor gevraagd zijn, is om vandaag weer EHBO-ondersteuning te geven. Dus, ja, dat was een uh... beetje de voorwaarde, hè? Je mag komen, ja, uh, je maar mag wel komen. twee tassen mee. Ja, de de auto staat ja, voor de deur, dus we uh, zitten goed. Ik dank u hartelijk voor deze paar woorden en ik hoop u volgend jaar weer aan deze tafel te mogen moeten. gedaan. We dank doen er wel. zeker weer om mee. Dank, dank, dank je wel. wel. Everybody, everybody, everybody, everybody needs a little bit. We zijn weer terug bij de receptie en uh, naast mij staat een uh, vertegenwoordiger van uh, Politiek Zandvoort. Een vertegenwoordiger van het CDA nog wel. Ipe Brunen. Hallo Iepen. Hallo uh, Don. Oké. Okay. Iep, zijn jullie de enige politieke partij nee, die er nee, is? Nee, nee, nee. Ik heb... Uh, ja, standhouder uh, hè? Ja, nee. Wij, wij, hebben, wij participeren ook mee in het gebeuren Oh, zo, zo, zo, zo, zo zeg je dat. Ja, zo zeggen we dat, okay. ja. Wij participeren mee. En uh, niet alleen wij, maar ook de VVD. Ja. En uh, nu, nu zijn wij... Uh, wij hebben dat uh, hier vanmiddag een beetje opgetuigd. En met uh, vlaggen en ballonnen. En uh, het ziet er ontzettend uh, gezellig en leuk uit. En het leuke van het geval is... Wij hadden ook een tafel gereserveerd. Maar die is ingenomen door mensen van buitenaf. Ach. Dus wij staan, wij hebben geen tafel meer. En ik sta hier met mijn, uh, mijn, uh, mijn vriend uh, Cor van Gelder. En uh, Hallo, dat is Cor. De, namelijk nummer 30 van onze lijst, van onze kieslijst. En die zegt tegen me, joh, waar is jullie stand? Ik zeg, nou Cor, dat is daar. Hij zegt, nee, want daar staan allemaal mensen omheen. Nou, die ja. zijn zeer geïnteresseerd in het CDA. Ja, hier, toen ik binnenkwam, lagen er nog allemaal CDA-ballpoints. Klopt, klopt. Die zijn ook weg, Allemaal weg. <lacht> ik zeg tegen die meneer, hoeveel heeft u ermee... <lacht> hij, zei, oh, hij zegt, oh, een stuk of vijf. Ik zeg, dat doe je goed, maar deel ze wel aan je vrienden uit. <lacht> ja. dat, dat zou hij doen, oké. Okay. Ja. Maar jullie tafel is gewoon door bezoekers in beslag genomen. Ja. ja ze <lacht> moeten toch ergens hun glas kwijt? Ja, ik weet het niet. En dat kan beter bij het CDA dan, Zo vind is jij? Daar ben ik helemaal met... Maar goed... Weten. CDA en ja. VVD staan hier. Ja. Uh, Ik, CDA heeft altijd zijn eigen receptie. Uh, Klopt, ja. Nou, in het krantje lazen we dat. Uh, wegens afwezigheid van uh, de lijsttrekker en de voorzitter. Jullie zeggen, nou, dan kunnen we het ja. beter op een andere manier organiseren. Ja. Inderdaad. Ik bedoel, uh, bij, bij, uh, Wij hebben een, een traditie in het CDA van afdeling Zandvoort om onze eigen uh, receptie te organiseren. Het is ook wat intiemer dan, want in dit grote geheel, uh, met een waai, een, eigenlijk een fatsoenlijk gesprek kun je niet voeren. Maar maakt niet uit, we zijn er toch. Want, waarom hebben we gedaan net wat, wat u zegt, uh, uh, onze fractievoorzitter, uh, of de, onze lijsttrekker uh, Gert-Jan Bluis, is in uh, Oeganda, bij zijn broer. Ja. En, uh, en onze voorzitter van de CDA, die is... Uh, uh, met vakantie bij zijn zoon en zijn uh, kleinkind in uh, Brazilië. Ja. Nou, dat kan gebeuren. Toen hebben we gezegd, nou jongens, we moeten toch iets gaan organiseren. Ja. En dat doen we dan maar samen met de gemeente. Dan hebben we dat ook in ieder geval weer gehad. Ja, want de uh, traditie bij het CDA is dat de lijsttrekker meestal een, een speech houdt. Hè? En wat ja. vertelt over hoe het gegaan Juist. is en wat er nog moet gaan ja. komen. Ja. En, ja, dat... Uh, ja, dat kun je nu niet doen. Nee, dat dus, we. dat dus... moeten we nu weer op papier doen. Bevalt dan... het tot zover, Iep? Dat moeten we straks op papier ja, nee, doen. Bedoel... Ja, nee, deze receptie. Als... Hoe ik dat vind? Ja? Nou, persoonlijk... Uh... Ja, je praat me wel wat. En misschien krijg ik dan een heleboel mensen over me heen. Kijk, je ontmoet wel een boel mensen hier. Ja. ja? Personen. En dat is wel prettig natuurlijk. Wij, wij als zandpoorters, hoor. wij kennen ook een boel mensen. Dus je drukt elkaar tot de hand en daar gaat het uiteindelijk om. Je wil elkaar toch even een, een goed nieuw jaar wensen met een goede gezondheid. En dat is heel belangrijk in het ja, leven. Ja. Nou, dus wat dat er gaat, uh, ja, uh, valt het me niet tegen. Ja. Nou, ik, ik zit te denken, als je een echte, specifieke CDA uh, receptie hebt... dan is het wat hè, want er komen mensen alleen... Ja. op uitnodiging en die komen niet zomaar even binnenvallen. Ja. Nu kun je mensen ontmoeten ja. die je dan ja. het niet het kunt ontmoeten. Het grappige was bij, bij, bij ons altijd, bij, uh, bij het CDA... er kwamen ja. ook andere politieke partijen ja. die, kwamen, ja, ja, ja. die vertegenwoordigers kwamen. Ja, ja, ja. Die kwamen van de VVD, van OPZ, van de Partij van de Arbeid... die kwamen allemaal, GBZ, die kwamen gewoon naar onze receptie toe. Ja. Die werden ook uitgenodigd. Nou, daar had je dan ook een leuk contact mee. Maar, okay, ja. oké, ik ja. weet niet of dit eenmalig is voor ons... Maar dat uh, beslis ik dat niet jullie, alleen, want dat ik, ben, ik ben maar secretaris ja. van het hele gebeuren. Ja. En uh, dat, moet, uh, dat moet de bestuur dan maar bepalen. Ja. Ik en neem toch even de gelegenheid te baat uh, om uh, Cor van Gelder. Cor? Cor. Prominent, zandvoorter. En iemand dat ideeën altijd voor promotie en dergelijke. Cor, hoe vind jij dit uh, gebeuren? Nou, ik zal je vertellen, ik vind het heel erg gezellig. En... Uh, het is een, een, een leuke opkomst voor, voor een iedereen, maar als je het gemiddelde neemt qua partij of qua organisatie, denk ik dat het tegenvalt. Eh, zoals wij dat bij het CDA altijd vierde in Hotel Hoogland, eh, waar alle CDA'ers waren uitgenodigd en ook de politieke partijen, dacht ik A dat de opkomst groter was en B was het wat gemoedelijker qua eh, sfeer, qua atmosfeer, maar ook qua ideeën van samenhorigheid. En het voordeel daarvan was dat we altijd een kleine uh, opzomming kregen... van wat er in de afgelopen jaren gepasseerd was, gebeurd was... en wat er in de toekomst op, het, op stapel stond. En dat mis ik wel een beetje. Oké, okay, dank je. Het betekent dus dat je eigenlijk twee verschillende uitgangspunten hebt... Uh, voor zo'n receptie. Of je doet het voor je club en dan gebruik je dat om uit te leggen... wat je gedaan hebt en wat, wat je gaat doen. Of je doet het zoals hier, om te netwerken. Maar uh, eigenlijk ook niet meer. Nou, ik weet niet of het helemaal netwerk is. Zoals in het verleden we de, de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis hadden. Zonder stands en zonder tafels. Maar puur dat de gemeente elkaar kon ontmoeten. Vanwege dat de burgemeester daar was en een, en een speech hield. En misschien nog een kleine sketch van... Uh, uh, uh, uh, ik weet niet meer hoe het heette, Pallenmoer en As uh, Maar ja, maakt nog niet uit. Nou, dat was dat. En daarna staat iedereen zijn eigen receptie. En nou begrijp ik wel de samenhorigheid die er moet komen, dat we bij elkaar moeten zijn. En dat er ieder voor zijn eigen uh, steentje niet moet vechten, maar dat in, in, in samenwerking moet doen met anderen. Uh, het is een hartstikke goed idee. Ik geloof er niet in. Ik geloof nog steeds dat een partij, zeer zeker als het CDA, daar als... Uh, prominent aanwezig in Hotel Hoogland, zijn, zijn standpunt verkondigde. en de, de onderlinge uh, verbroederschap daar met een glaasje wijn afdronk. op het nieuwe jaar, uh, daar geloof ik nog steeds in. Oké, okay. Korp, hartstikke bedankt voor je mening. Graag gedaan. Uh, ik heb nog iets toe te voegen, alles we oh, uh, af. Okay. Heel goed van, van Cor dat hij uh, daar even in meeging. Oh, kritisch allemaal. En, uh, ik sta ja. er voorkomen achter wat okay. uh, daar zegt. Hij... We gaan straks, uh, 19 maart hebben we de verkiezingen en de burgemeester heeft de uh, bevolking van Zandvoort al opgeroepen om allemaal te gaan stemmen. Nou, daar, daar ben ik dan ook voor. Jongens, je hebt het recht, gebruik het en ga stemmen. En al stem je dan niet op het CDA, stem een partij stem die naar je hart ligt. En dat is belangrijk hier in Zandvoort, dat we straks weer lekker uit de verf komen met een heel goed college en een hele goede raad. En, dat, okay. en daar gaat het mij om. Heel erg bedankt voor jullie komst en jullie commentaar. Okay. En na het CDA hebben we de gemeente hier aan het woord. Hilly Jansen, hallo. Hey. Hallo. Hil, uh, jullie zijn uh, behoren tot de initiatiefnemers. Ja, van Drie dit jaar ge geleden. Ben je ook gastvrouw in dit geval? Als gemeente, gastvrouw? Nou, we doen het, we doen het met z'n allen, hè. Het is ja? niet uh, dat ik alleen gastvrouw ben, um, Ben, Trudy... Uh, Gilles, we doen het we doen het gewoon met z'n allen en, uh, uh, we hebben bkz gevraagd van wil je de, de oudere mensen opvangen de scouting buiten ja dus ik voel me niet alleen gast van dat is wel prettig want uh, ja. dan kan ik lekker met jou praten ja ja dat is waar ja maar ik bedoel uh, de gemeente had een eigen receptie nieuwjaarsreceptie ja, ja. Ja. daar is dit dan voor in de plaats gekomen absoluut we, um, je weet dat nog dat we bij de gemeente kwamen en de dag daarna bij de reddingsbrigade, de dag daarna bij de reddingsmaatschappij ja. en je zag altijd dezelfde mensen. Ja. En klopt. toen hebben we gewoon een keertje gezegd laten we er nou niet meer over praten, laten we het nou gewoon doen. Ja. We gaan gewoon de moeite doen om de partijen bij elkaar te krijgen ja. en dat ging in het begin best moeilijk hoor. Ja. Want mensen die willen zich vasthouden aan wat ze gewend zijn. En uh, nou, wij hebben ons eigen feestje, dus uh, we gaan geen dubbelfeest vieren en dat soort dingen. Nee, maar er zijn hier nou 22 partijen. Ja. Uh, die nodigen hun eigen gast uit of roepen ja. ze op om te komen. Ja. Maar in principe uh, roepen jullie 16.000 man op om te komen. Op zich wel. En laten ja. we blij zijn dat het ja, die nee, al niet allemaal bij zijn. In ieder geval ja. niet tegelijk allemaal. Ja, ja. Okay. Maar iedereen is welkom en daarvoor wordt het gebouw ook steeds groter, hè? Ja. We moeten steeds naar een grotere nou, locatie. Dat, dat was de vraag. Is hij uit uh, feiten? <laughs> uh, nodigen jullie speciaal mensen uit of je gewoon alles antwoord is dus ja. welkom. Nou, als het gemeente. komt dus op de website. Het heeft een paar keer in de krant gestaan. Uh, op Facebook en social media. Ja. En wat zo leuk is op dat Facebook, je kunt dat bericht delen. Dus uh, je, je deelt gewoon je evenement en dan ja. wordt die kring steeds groter. Ja. Dus... ja. Je kan verwachten dat het nog wat gaat groeien. Ja. Het is behoorlijk ja. succesvol. Ja. Ja. Hebben we wel een accommodatie in Zandvoort daarvoor? Nou ja, het de eerste jaar was de krocht. En ja. vanaf het eerste jaar barsten we het daar al uit te voegen. Ja. Het tweede jaar was Talassa, daar ja. was het ook al dringen. Dus ja. dit is een stuk groter en volgens mij passen we er wel in. Ja, als ik zo zie, ja, er kan nog wat ruimte bij ja. Uh, ja. gehaald worden. Maar uh, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren met deze kazerne. Er was sprake van of de veiligheidsregio hem ging aankopen. Ja, maar we hebben ooit afgesproken, hè, drie jaar geleden, uh, dat we het ieder jaar op een andere plek gaan doen. Dus... Okay. Uh, mijn wens of, of ambitie was... Ook we kunnen een keertje een hele grote partytent uh, midden in het dorp ja. zetten. Maar alles wat je doet kost geld. Ja. Dus je moet ook proberen met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk mensen te kunnen herbergen. Ja, ja, want het is een bescheiden bedrag wat de, nu de participanten betalen. Ja. En dat willen jullie ook een beetje zo houden, mag ik aannemen. Ja, want je wil de drempel niet te hoog maken, ja. want anders haken ze weer af. Dus we zijn ontzettend blij dat er zoveel mensen meedoen. Ja. Maar je moet geen honderden euro's vragen, want dan uh, houden ze ermee op. Ja, want ik had net iemand van uh, de tenthuisjes. Van ja. KVS. Ja, ja, Hartstikke leuk, leuk dat die ja. hier komt. Wij horen ook bij Zandvoort, ja, we tuurlijk. willen erbij horen. Het grappige was: er was een andere van, uh, van zo'n strandhuisjesvereniging en die zegt wij willen ook wel meedoen. Maar stel je voor dat die 600 <laughs> mensen uitnodigen uit Amsterdam. Ja. denkt, ja. oh, dat wordt wel heel groot. Ja, dan ook. moet je je parktent uh, neerzetten ja, die ja. of een circus tent. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. Heel, ik denk dat het heel geslaagd is. Ja. Het is hier dringen. Dat wil zeggen ja. dat mensen het gezellig ja. vinden en leuk ja. vinden. Ja. En uh, volgend jaar weer. Maar dan in een andere locatie, Absoluut. zeg jij. Ja. Okay. dat hebben we afgesproken. En welke locatie, daar gaan we nog gaan zien. zien. Ja. Oké. Okay. Fijn dat je even met ons wou praten. En gelukkig nieuwjaar. Hè? En jij ook, ja. hè? Oké, okay. dag. Ja. Dromen uitkomen Maar je wordt door de wekker gestoord Laat jou dat dan weer houden van geloof dat je droom wordt verhoogd. Ging deze dag niet zo teleurgesteld Maar onthoud dan juist goed wat de nacht heeft verteld Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven jij naar de maan, en er vallen de sterren. Met haar stralende licht komt eraan en Jij ziet ze gaan, alle vallende sterren. Weer boven het licht van de maan. Als de kant van vandaag die van morgen zou zijn. Zal jij dan die krant openslaan, slaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen doorgaan. Maar is dan vandaag niet zo teleurgesteld? Omdat de kranten van morgen je hebben verteld. Van wie ben jij in dit leven om je droom op ja, en dit is voor de laatste keer vanuit de brandweer. Het is half tien, de receptie loopt op zijn einde. Wij gaan afsluiten. We danken u voor het luisteren. Het is hier erg gezellig. Ik weet niet of er nog een afterparty is. Als u wil, kom dan even kijken. Maar ik kan niks garanderen. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. En een prettige avond verder nog.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 veux pas faire d'enfant et bon c'est pas Hey reviens, 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi Ça avait autre chose à faire Vous m'auriez vu hier J'étais formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey petit, oh, pardon petit. Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil.